spoedige start. Kijk met het NOS-journaal. Bij een aanval van de Taliban op een school in de Pakistanse stad Peshawar... zijn zeker twintig kinderen gedood. Zes strijders met bomvesten drongen de school binnen door over de muur te klimmen. De Pakistanse militairen hebben de school omsingeld. Op de school zitten 500 leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar. Of die allemaal in het gebouw waren, is niet duidelijk. De Taliban hebben de aanval opgeëist. Een woordvoerder zegt dat de aanvallers de opdracht hebben de oudste leerlingen te doden. Op de school zitten veel kinderen van militairen. Voor de Taliban is de school daarmee een militair doelwit. Inwoners van Sydney rouwen om de slachtoffers van de gijzeling gisteren in een café. Meer dan 16 uur werden bezoekers en werknemers vastgehouden door een gewapende man... tot de politie de aanval opende. Twee gijzelaars en de dader kwamen om het leven. Premier Abbott zei dat onschuldige mensen zijn gedood door een gestoorde eenling met een zieke fantasie. De dader, een man van de Iraanse afkomst... stond in Australië niet op een lijst van mogelijke terreurplegers. De Russische Centrale Bank heeft besloten... tot een ongekende renteverhoging. Het belangrijkste tarief stijgt van 10,5 naar 17 procent. De bank probeert ermee een einde te maken aan de koersval van de roebel... die gisteren in één dag 10 procent minder waard werd. Bijna niemand heeft nog vertrouwen in de Russische economie... onder meer door de daling van de olieprijs... en de westerse sancties tegen Rusland. 1,8 miljoen Nederlanders gaan dit jaar op kerstvakantie. en iets meer dan de helft blijft in eigen land. Bungalowvakanties in de bossen zijn het populairst, meldt NBTC Holland Marketing. De populairste bestemming in het buitenland is Duitsland. gevolgd door Oostenrijk, België en Frankrijk. De kerstvakantie begint in alle regio's komende zaterdag. en duurt twee weken. Het weer. eerst buien, later droog en zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen regen. Het wordt dan erg zacht. En donderdag wordt het 13 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de randstad staan nog files op de A1. Amersfoort-Amsterdam bij knopend Muidenberg 5 kilometer. A4. Den Haag-Amsterdam bij knopend Badhoevedorp. 2. En richting Den Haag door een ongeluk bij Zoetenwouder-Rijndijk 4. A9. Amstelveen-Alkmaar. De weg is vrij bij Alkmaar, maar nog wel 4 kilometer file voor knopend Kooienmeer. En richting Amstelveen bij Batuverdorp nog 2. A20 Gouda Hoek van Holland bij het plein 2 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2 en bij Maasluis 4. Maar daar is de rijbaan weer open. A27 Breda Utrecht voor de brug bij Gorkum 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Vanuit Almere bij Bildhoven 2, bij Utrecht Noord 3. En op de A28 Amersfoort Utrecht voor Knoopend Rijn Zweert nog 3. Tot zover de verkeersinformatie.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 En jij beleeft het Sneeuw Warmte Kerst ZFM Dit is Kerst met ZFM Met men nu De herhaling van Zandvoort op zondag De Slave to the Rhythm aan het begin van uur 3 van Zandvoort op zondag. Een eindelijk goede middag, de schemer begint al een beetje te komen hier in Zandvoort. En wij zijn er nog enen lang op de radio met daarin de volgende onderwerpen. Daar hebben wij op half vijf het vaste item, het dier van de week. En het zijn er deze week twee, en wel twee katten. Het zijn weer nieuwe en verse dieren die het aandacht van uw luisteraars verdienen. Rond de klok van kwart voor vijf, uiteraard het gedicht van de week. En daar kan het anders over gaan dan over schaatspret. Want dat is volop aanwezig op de Zandvoortse ijsbaan. Verder hebben we natuurlijk straks voor u ook de eindstanden... van de in de Eredivisie gespeelde wedstrijden van vandaag... die om half drie zijn begonnen. En hebben we natuurlijk ook nog Formule 1 nieuws... want ondanks het feit dat er niet gereest wordt... is er wel nieuws, zowel nieuws van de heer Ecclestone... als nieuws voor de zoon van meneer Verstappen. Dus genoeg reden om ook op derde uur naar live radio te luisteren... naar uw lokale zender ZFM live vanaf de Tolweg 10a. En ZFM is er niet alleen op de radio, maar we zijn er ook op de tv... en dan kan je ook naar de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 Say hey. Fantastische platen achter elkaar op de dinsdagmorgen. of de zondagmiddag hè. Ja, op de wat ze dit morgen wordt dit programma herhaald. Goedemorgen zeggen we dan hè. Yo, dat is eerste uh, Echo Smith en uh, Cool Kids. Daarachteraan uh, een van de mooiste singles van Robbie Williams. Je weet wel, die man die heeft keer dit gemaakt met uh, Avicii in The Days. En dit was zijn single, 1 CFM, Race Radio, Pit Report. Jou vertelde het aan het begin van uur 3 al, ook het race nieuws gaan we zeker niet vergeten bij Salford op Zondag. Ondanks het feit, luisteraars, dat er momenteel niet gereisd wordt binnen de Formule 1, is het toch wat nieuws. Allereerst van de, de baas zelf, Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone heeft de renstal van Mercedes uitvoerig geroemd voor zijn opstelling tijdens het afgelopen seizoen. We hebben veel geluk gehad dat Mercedes zijn coureurs Nico Rosberg en Lewis Hamilton vrijelijk tegen elkaar liet racen. Was dat niet het geval geweest, dan hadden we een bijzonder armoedig kampioenschap gekregen, schrijft de Brit in een voorwoord bij de jaarlijkse terugblik op het seizoen. Mercedes was dit jaar zo dominant dat in bijna elke Grand Prix Hamilton dan wel Rosberg ver voor de rest uitreden. De Engelsman greep in de laatste race in Abu Dhabi zelfs de titel. Ik had verwacht dat Ferrari of Red Bull halverwege het seizoen nog wel zouden terugkomen, maar dat gebeurde niet. Dus mogen we echt van geluk spreken dat Mercedes de twee jongens geen opdrachten meegaf, aldus Bernie Ecclestone en dan hebben we het over Max Verstappen. Max Verstappen een viel in de prijzen. Max Verstappen is onlangs bij het FIA Gala in Doha in de prijzen gevallen. De getalenteerde Limburger won de prijs voor de beste inhaalactie van het jaar. Hij kreeg de onderscheiding voor een inhaalmanoeuvre... in een Formule 3-race op het circuit van Imola waar hij op de laatste meters voor de finish... nog op knappe wijze een concurrent inhaalde. Daniel Ricciardo van Red Bull was een van de andere genomineerden. Verstappen maakt volgend jaar, zoals u allen weet, racefans... zijn racedebuut in de Formule 1 bij het team van Scudera Toro Rosso. En Verstappen kiest voor startnummer 33. Max Verstappen rijdt het komende seizoen in Formule 1... met startnummer 33 op zijn bolide. De zevende-jarige maakte in 2015 voor Toro Rosso... zoals gezegd als jongste Formule 1-coureur... ooit zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Toen ik nog een klein kind was, reed ik met dit nummer... legde de zoon van oud-coureur Jos Verstappen op Twitter uit. Het is leuk dat ik ook in de Formule 1 met nummer 33 mag rijden. Verstappen gaat bij Toro Rosso een duo vormen... met Spanjoerd Carlos Sainz, junior. Dit, die heeft gekozen... Voor voor het nummer 55. Dus let op, start nummer 33 volgend jaar. En mag je dat gewoon zelf uh, uitkiezen? Nou, nummer 33. 33. En als je niet bezet is, zeggen ze... oké, ga jij met 33 rijden. Ik zou een nummer 14 gaan rijden. Ja? Ja. ja, ja, ja, ja, ja. <grijpje> oké, nou, <ja. grijpje> nou ja. Nummer 13? Nee, dat moet je niet doen. Nee, nee, geen nummer 13. Nee, nee, nee. Geen goed idee. Nou, zodra ik om half vijf hebben we... Splitsplitter nieuw dier van de week voor je en nog heel veel andere info en natuurlijk de eredivisie die we voor je in de gaten houden. Klassieke uit de jaren 80 van Shelly Roth, dat was in the evening. Ja, we gaan het vast melden. Begin volgend jaar dan bestaat CFM 25 jaar. Jawel! Een feest dat we natuurlijk gaan vieren samen met uh, ook jullie als uh, luisteraar van uh, CFM. Daarover binnenkort veel meer info. Maar aan begin, uh, de beginperiode van CFM hadden we natuurlijk ook allerlei spotjes al. En een daarvan die had te maken met de kerst, en die klonk als volgt. de warmte bij elkaar zie je kaarsjes aan, de kerstboom glanst, is feest in het Zo klonk dat bijna 25 jaar geleden, jawel. En dat feest gaan we vieren hoor, zeker weten. Binnenkort dus veel meer inval, het 25 jarige bestaan van CFM. Zo meteen naar het volgende plaatje gaan we kijken naar de eindstanden... van de wedstrijd die vanmiddag wel half drie zijn in de Eredivisie. Maar eerst The Real Thing. I would take the stars out my home. van The Real Thing, you're The You To Me or Everything bij CFM. Ja, we gaan eens even kijken naar de wedstrijden in de Eredivisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, Albert Jan? Uh, begin jij maar. Oh, zou ik beginnen? Ja, begin jij deze Oké, okay, nou, dan hebben we het over PSV tegen FC Twente. Een mooie overwinning voor PSV, daar werd het 2 tegen 0, Albert Jan. Ja, en ze blijven dus koploper in de eredivisie. Ja, gelukkig wel. Nou, natuurlijk ook sterk gespeeld in Groningen en in het Hoge Noorden. FC Groningen ontving thuis in de Euroborg Vitesse... en de wedstrijd eindigde in een 1 tegen 1. Ja, maar Ajax blijft al vrij dicht bij PSV... want Ajax heeft vanmiddag om half 1 gevoetbald. Het gebeurde allemaal tegen FC Utrecht. Eindstand van die wedstrijd 3 tegen 1. En natuurlijk hebben we dan om kwart voor vijf... begint de klapper van de dag. Feyenoord ontvangt in de Kuip AZ. Oké, okay, tot zover de visie Zometeen het dier van de week. Maar eerst back to the 70s. Hier is Sailor. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white this intercontinental romance shy girl, sexy girl they all like that fancy world champagne and gel song and a slow dance now who makes it fun to spend your money Je kijkt op de webcam en denk je van nou die Albert-Jan uh, die roppertjes zijn helemaal gek geworden. Ja, nou, ik zit mooi verscholen achter een bot. E ja, he. gewoon uh, lekker uh, meegedaan met deze single van de Sailor en je hoorde girls, girls, girls. Ik zet er weer even gezellig muziekje voor uh, bij op, uh, albert Het uh, dier van de week, daar is het nu tijd ge voor geworden. Ja, we gaan maar we gaan eerst uh, nog even terugluisteraars naar een paar weken geleden. Want toen deden wij een oproep of u een donatie wilden doen voor Angel, een uh, herder van nog slechts anderhalf jaar oud... En die staat voor een zware operatie. Ruim de helft van het benodigde operatiebedrag is inmiddels binnen voor deze herder Angel. En nogmaals gezegd, ze is slechts anderhalf jaar oud, dus verdient ze ook deze ingreep. Maar deze operatie was natuurlijk, is natuurlijk niet goedkoop. Het totaalbedrag bedraagt namelijk 3500 euro. En nu Angel geen baas meer heeft, zal het asiel voor het grootste deel voor deze kosten moeten opdraaien. Ze hebben dus uw hulp nog hard nodig. Het dierenasiel hoopt dat mensen nog wat in de collectebus bij de Bali willen storten... of een extra donatie willen doen met het oog op kerstmis. Dus help Angel aan een operatie voor een nieuwe heup. Gaan we naar de dieren van deze week. En dan hebben we het over twee katten. En wel Ar met Artemis en Arsja, broer en zus, van nog geen jaar oud... zoeken samen een huisje. Artemis heeft een gebroken dijbeen gehad en daar zit nu een pin in. Hier kan ze zich goed mee rennen en heeft ze ook geen last van. Het kan zijn dat deze pin er in de toekomst uitgehaald moet worden. Ze zijn heel ergst gek op elkaar en rennen en vliegen samen over de afdeling. Ze zoeken een leuk huisje waar ze samen kunnen blijven... en op den duur ook naar buiten kunnen. Ze zijn sociaal naar andere katten... en vinden iedereen die op de afdeling komt heel gezellig... en willen lekker spelen. Wie geeft dit heerlijke jonge stel een fijn thuis... Armethuis en Arsja, twee katten, twee broer en zus... die op zoek zijn naar een thuis. Meer informatie kunt u vinden op www.dierethuiskennemerland. En het Dierthuis Kennemerland is gevestigd aan de Keesonstraat 5... te Zandvoort. En telefoon is bereikbaar op 023-571-3888. 571-3888. En uh, luisteraars... Geef Artemis en Arsia een fijne kerst en haal ze in huis. En vanaf morgen staan de dieren van de week ook op de CFM-app. Dus kan je alles op je gemak nalezen. Brick by brick, we built a house and then we broke it down. Word for word, we meant to hurt and then we killed the sun.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 ...komt zich van de LP, oftewel het gelijknamige nummer van Michael Jackson. Ja, gewoon lekker terug in de tijd zelf zo de zondagmiddag bij CFM. We gaan ons zo dadelijk opmaken voor het gedicht van de dag. Het gaat natuurlijk over schaatsen, hè? Hoe kan het ook anders? Ijspret en wat daar nog meer omheen zit natuurlijk. Echt heel gevoelig gedicht. Gisteren de opening gehad van de ijsbaan hier in Zalvoort. Enorm geweldig spektakel en uh, informatie en een filmpje... ...kan je zien op onder meer de CFM-app. Je meent het. Ja, echt waar. Helemaal goed. Echt waar. Goed, dan gaan we nog even een, een zeilbericht... en dan hebben we het over de Volvo Ocean Race... de zeilrace rond de wereld. Want de tweede etappe is gisteren gewonnen door... ja, door Brunel, de Nederlandse team won de tweede etappe in deze Ocean Race Around the World. De tweede etappe in de Volvo Ocean Race is gewonnen... door het Nederlandse jachtteam Brunel van schippenbouwen Bekking. In een spannende slotfase in de Persische golf voor de kust van Abu Dhabi... hielden Bekking Co. de Chinese boot Dongfeng nipt slechts 16 minuten achter zich. Na de bijna 10.000 kilometer tussen de startplaats Kaapstad en de finishplaats Abu Dhabi... was het gat tussen beide boten zaterdagochtend bizar klein... Brunel lag ruim een week aan de kop... maar Dongfeng was nooit verder dan zo'n tien zeemeel... van het Nederlandse jacht verwijderd. In het laatste etmaal werd Brunel zelfs even voorbijgevaren... door, de Chine door het Chinese schip... met een overwegend Franse bemanning. Naast Bekking zijn er nog twee Nederlanders aan boord van Brunel. Gert-Jan Poortman zit op het voordek... en Stefan Koppens is de onboard reporter. De tweede etappe was een grote uitdaging voor het hele veld. Het traject tussen Kaapstad en Abu Dhabi is relatief onbekend bij zeezijders. De etappe kende één uitvaller, het Deense team Vestas... voer op een rif en moest de strijd voortijdig staken. De derde etappe voert van Abu Dhabi naar uh, Sayana in China. De zeilers gaan op 3 januari van start... en moeten dan 4670 zeemijl afleggen naar de finish. Maar in ieder geval, de tweede etappe... kan de Brunel niet weer ontnomen worden, omdat ze die gewonnen hebben. Nou, ze hebben nog een aardig eindje te gaan, hè, albert Nou en op. Oh. Zo. Kijk al. Laten we hopen dat Brunel uiteindelijk ook de overall-winnaar gaat worden...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 Of na voorbij, de jury openrijdt. Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot? Haar tranen stromen, want ze is mis Nederland. Dag en het gaat natuurlijk over ijsprits. De tintelende winterkou, ochtendmist en bevroren dal. De duinen onder een bevroren deken ziet er prachtig uit en wordt graag bekeken. In de tuinen staan vogelhuisjes goed gevuld. Vetbollen of pindaketting, gemaakt met veel geduld. Het winterzonnetje, schijnend op de bevroren ijsbaan... geeft ons een prachtig stilleven en zal ons altijd verrassen. De We schaatsen weer uit het vet en beginnen kan de ijspret. Ik zag jou gisteren op de ijsbaan. Maar jij was me nog nooit opgevallen... We konden schaatsen en ik schaatste langs jou. En opeens was het iets van wauw. Ik zal het nooit meer vergeten. Mijn hart was verloren. Ik was stapel op jou. Maar was jij ook stapel op mij? Was het wederzijds? Ik zal nooit vergeten hoeveel ik nu van jou hou. Wederom een mooi gedicht van de dag bij CFM. Je hoort de ijspret. En dat zal je maar gebeuren, hè? Op de ijsbaan. Oh, ja. Ik ben er stil van. Ik ook. <laughs> We gaan gewoon nog even uh, een plaatje draaien. Ja, ook een beetje een plaat uh, uit het uh, verleden. En die past ook uh, een beetje zo rond uh, de kerst en uh, nieuwjaar. Dus vandaar, weer uit de kast gehaald, Hier is Sit and Wait. je fijne dagen.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 Jawel, het is al bijna vijf uur. De tijd vliegt voorbij, maar we hebben nog wel even wat dingen te melden. Ja, allereerst even luisteraars die later hebben ingeschakeld. We hadden natuurlijk een begin van ons programma rond de klok van kwart over twee. Nog even een gesprek met Ron, Ron Brouwer. En dan hadden we het over de 24 uur fineel voor Serious Request. Het was één geweldig doorslaand succes. Het streefbedrag wat ze van tevoren hadden afge wat bedacht, hadden was 1500 euro... Maar de vele nevenactiviteiten, waaronder een haringsproeverij. Uh, een champagneontbijt. Uh, het beschilderen van een motorkap. Uh, in samenwerking met. het uh, uh, uh, autobedrijf Zandvoort. Ja, Heel ja, goed erop. Uh, daarnaast nog een, uh, een kapper die aanwezig was. En daar zijn we erg dankbaar voor. want sinds, uh, sinds afgelopen zaterdag. heeft onze collega Ruud een prachtig keurig kapsel. En dat heeft zelfs meer dan 400. u hoort het goed, ruim meer dan 400 euro. Opgeleverd om Ruud dit kapsel aan te nemen. Normaal kost dat het, weet je wel, om het te doen bij Ruud. Ik <lacht> even de top. Maar geweldig. Ruud, onze collega heeft daar dus toch ruim 400 euro daarvoor in het bakje kunnen doen. En uiteindelijk stond de teller stil bij het schitterende bedrag van 3443,2 euro en cent. U hoort het goed: 3.443 euro en cent. Dus alle vrijwilligers en de speciale acties die gedurende deze 24 uur live met DJ Nop tot stand is gebracht en uh, elke plaat die is aangevraagd... de nodige euro's hebben opgeleverd en dit schitterende bedrag uh, uh, bijeengebracht. De motorkap met de beschilderde hoezen van LP's... en uh, onder de bezielende leiding van Marianne Rebel samen met... Oudje Vink en Cora uh, Spierenburg was daar ook nog bij... Uh, die staat, die kan nog geveild worden. En wellicht dat die op de grote veiling op Haarlem uh, uh, te veilen is. Maar over die onderhandelingen en hoe dat allemaal verder afloopt... zullen we Ron natuurlijk op de voet gaan volgen. En van de 24 uur vinyl gaan we nog even naar de vinyl top 40 aankomende woensdag. -Jan. Ja, aanstaande woensdag. U kent onze collega Ruud Jansen. U herkent hem waarschijnlijk niet meer, maar u kent hem wel. Hij is de presentator van de vinyljaren iedere woensdagmiddag van 2 tot 4. Afgelopen jaar ook alleen maar vinyl gedraaid en traditioneel... Aan het einde van het seizoen gaan we de, de top 40 van de finieljaren de revue laten passeren tijdens het live-programma... de vinyljaren aanstaande woensdag. En dat programma is uh, van 12 uur tot 5 uur te beluisteren. Dus vinieliefhebbers, aanstaande woensdag van 12 tot 5. De top 40 van de vinieljaren van ons eigen ZFM. Samengesteld en gepresenteerd door Ruud Jansen. En vergeet dat niet. En bedankt voor het luisteren. Wij hebben het weer met heel veel plezier gedaan. Nou en of, zeker weten. Uh, zeker weten. En zaterdag zijn we er weer tussen 2 en 5. Een hele fijne zondagavond. En graag tot volgende week. Dag! Tot volgende week. Doei! Doei. Something's Things in Love opbij.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 DFM. wenst u allemaal fijne dagen.